10 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. De inspectie voor de gezondheidszorg heeft een deel van de stichting Zorgroep Noord- en Midden-Limburg onder verscherpt toezicht gesteld. Het zijn verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg in de regio's horst venraai en Venlo. Er zouden meer dan eens mensen zijn gevallen en een paar keer werd zonder voeding verkeerd toegediend. De inspectie heeft vooral kritiek op de manier waarop de stichting die incidenten heeft afgehandeld. Als de situatie na een half jaar niet is verbeterd, volgen de andere stappen. Montfort in Midden-Limburg is vanavond getroffen door een windhoos. Daarbij is het dak van verschillende woningen afgeblazen. Volgens de brandweer lijkt het erop dat er geen gewonden zijn gevallen. De windhoos trof het dorp rond half tien. Hulpverleners zijn bezig met het inventariseren van de schade. Sommige inwoners van Montfort klimmen op hun dak... om te kijken wat de windhoos heeft aangericht... en dat levert soms onveilige situaties op, zegt de brandweer. Het landelijke politienummer voor niet spoedeisende zaken is vanavond slecht bereikbaar. De storing begon rond acht uur. Volgens de politie is 0900 8844 soms niet bereikbaar. Het noodnummer 112 is dat wel. Burgemeester Hoes van Maastricht laat onderzoek doen naar raadslid Jan Hoen van de lokale partij CVP. Volgens Limburgse media heeft Hoen betalingen aangenomen van het kerstevenement Winterland, terwijl hij in de raad over het evenement meestemde. Hij heeft daarmee de schijn van belangenverstrengeling gewekt. Hoen zegt dat het alleen om een onkostenvergoeding ging. Een extern bureau gaat de relatie tussen de 71-jarige Hoen en Winterland onderzoeken. Een telecomaanbieder Tele2 heeft vanavond te kampen gehad met een storing. Daardoor kon geen enkele abonnee vanavond internetten, bellen of tv kijken. Het probleem ontstond rond half acht door een stroomstoring in Rotterdam. Inmiddels werken de diensten weer bij een aantal van de abonnees. Het weer. Vannacht trekken de buien weg. Het wordt de graad of 13. Morgen in de ochtendzon in de middag buien met kans op onweer. Het wordt 19 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Langs de Lijn, met Robert Meder. Goedenavond, welkom bij de voorlopig laatste reguliere Langs de Lijn... zoals wij het noemen voor de komende tijd. Vanaf morgen, u weet het ongetwijfeld, de Radio 1 Sportzomer tot en met 12 augustus. Dat is de slotdag van de Olympische Spelen. Een speciale programmering op Radio 1 met vooral heel veel sport natuurlijk. Vanaf het is eerst nog een, een heel vol uur langs de lijn. Met natuurlijk het laatste nieuws van het EK uit Polen. Matthijs wel of Matthijs niet. De hamstring geeft nog altijd problemen. En de deadline om een vervanger op te roepen komt steeds dichterbij. Intussen staat Ron Vlaar te trappelen om tegen Denemarken in de basis te beginnen. Ik heb heel hard geknokt en uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik dat afgedwongen. Daar ben ik heel blij mee. Ja, en uh, wie weet zaterdag uh, spelen, maar dat, uh, dat uh, is afwachten op morgen. En op de Olympische Spelen in Londen gaan we een unieke oefening aan de rechts. Toxine. Epke Zonderland is erbij. De Cassina, ja, die gaat goed. Dan de Kovac, jawel. En dan nu de Colbow. Het is ongelooflijk. Epke Zonderland doet hier de ultieme combinatie van drie Salties die nog nooit vertoond zijn in de wereld. Eindelijk is er dus duidelijkheid. Zonderland gaat naar Londen. Hoe, wat en waarom hoort u zometeen? En het laatste deel uit de serie over EK-incidenten. Professor Penalty verhaalt over de strafschoppen van Oranje tegen Italië. Op het EK van 2000. Stam, die gaat helemaal de tribune in. Ja, het is afgelopen. Het is... Ik heb dit nog nooit voor mijn leven meegemaakt. Verder nemen we de halve finales bij de vrouwen op Roland Garros door... en praten we over de problemen in het Engelse EK-selectie. Maar eerst, ja, Joris Matthijsen. Blijft hij bij het Nederlands elftal of haakt hij geblesseerd af? Dat is natuurlijk de vraag die de laatste dagen... van de voorbereiding van Oranje in Krakau kenmerkt... Bas Stigler zit er bovenop in Krakau. En dus Bas, is daar na vandaag al iets meer over te zeggen? Nee, nog niet zo heel veel. Hij heeft uh, vanmorgen met de besloten training... die was om 11 uur, heeft hij uh, opnieuw niet met de groep meegedaan. Heeft hij opnieuw zijn eigen programma gevolgd. Dat bestaat dus dan voornamelijk uit loopoefeningen. Dus dat ziet er eigenlijk nog steeds niet heel goed uit. Want uh, nou ja, iedereen weet dat er vroeg of laat een moment moet komen... dat je weer met de groep meedoet. En alleen dan kan je aansluiten. Dat is dus nog niet het geval. Uh, ik weet ook nog niet eens zeker of hij nou meegaat naar Garkov morgen. Daar zijn we druk over aan het bellen en sms'en geweest. Maar dat heeft nog niet zo heel veel opgeleverd. Het kan ook natuurlijk best zo zijn dat hij hier gewoon in Polen blijft. En uh, zijn programma hier gewoon volgt. En dat betekent dus dat hij nog steeds niet met de groep mee kan doen. Dus als dat zo is, dan gaat het er eigenlijk alleen maar slechter uitzien. En dan is de conclusie ook gerechtvaardigd dat uh, als hij dat blijft doen... dat de bondscoach wellicht uh, niet een nieuwe speler oproept... Nee, goed, dat is de vraag. Hij zal dat in ieder geval moeten doen uh, uiterlijk morgen, vrijdag, om 1800 uur. Dus zes uur smiddags, want uh, dan verloopt de deadline. 24 uur voordat je je eerste wedstrijd speelt je, is je laatste kans zeg maar, om nog een speler te vervangen. Dus als ze het willen doen, dan uh, moet het snel. Wij horen hier steeds vaker de naam van Stefan de Vrij... Ja, die horen wij hier ook. Um, nogmaals, want ik blijf dat er toch maar bij zeggen. Als blijkt dat Matthijsen zou moeten worden vervangen. Want ik denk nog steeds dat ze alles in het werk stellen om hem hier te houden. Want hij is gewoon belangrijk. En ook al zou hij dan pas tegen Duitsland of misschien zelfs tegen Portugal. Hoewel de bondscoach daar niet heel erg van houdt van die gedachte. Maar oké. Okay. Uh, nou ja, de Vrij inderdaad. Want die heeft een uh, goed seizoen achter de rug. Heeft een goede indruk gemaakt in Hoenderlo. Bij die eerste paar dagen trainingssessie half mei. Um, bovendien heeft hij een jong oranje. Ook weer goed gespeeld. Dus ik denk dat die bovenaan het lijstje staat. Het lijstje daar staat ook Nick Viergever van AZ nog wel op. Maar ik denk dat de vrij daar met stip op 1 staat. Dus nou ja, wie weet dat hij ergens in zijn achterhoofd zal die dat wel weten ja. Zich toch een beetje beschikbaar moet houden. Ja. Goed, Maar tegen Denemarken doet Matthijs in ieder geval niet mee. Uh, ja. Jij sprak vandaag met Ron Vlaar. De belangrijkste kandidaat om hem in ieder geval zaterdag tegen Denemarken te vervangen. Uh, twee jaar geleden was er ook een Nederland-Denemarken. En de grote vraag is natuurlijk. Wat deed Vlaar toen? Nou, toen was ik op vakantie. En uh, hoe heb je dat toen gezien? Uh, ja, met, uh, met vrienden waarmee ik op vakantie was uh, in het hotel. Ja. En is het misschien wel gek om er nu ineens te zijn en misschien wel in de basis te staan? Nou ja, het is op zich niet gek om hier te zijn. Ik heb heel hard geknokt en uh, ja, uiteindelijk uh, heb ik dat afgedwongen. Daar ben ik heel blij mee. Ja, en uh, wie weet, zaterdag uh, spelen, maar dat, uh, dat, uh, dat is afwachten op morgen. Wat voel je aankomen? Want jij bent uiteraard bij alle trainingen, wij niet, want sommigen zijn besloten. Dan worden de hesjes uitgedeeld, dan worden de dingen getraind die wij niet zien. Um, wat denk je dan? Nou ja, goed, de kansen zijn aanwezig en de trainer heeft dat ook al uh, aangegeven. Uh, in, na de vorige wedstrijd dat hij tevreden is, dus dat is goed voor mij. En ik wil gewoon elke dag optimaal trainen en uh, de opstelling is nog niet bekend, dus daar uh, zullen we op moeten wachten. Voelt het mooi? Compliment van de trainer, die zei als Ron speelt dan zit ik rustig op de bank. Ja, natuurlijk is dat goed om te horen en uh, ja, dat uh, geeft aan uh, dat ik op de goede weg ben. Hoe uh, staat de verdediging ervoor in jouw ogen? Want ja, de problemen met Matthijsen zijn bekend, de problemen met de linksback zijn eigenlijk al langer bekend. Um, hoe zie je dat? Nou, we hebben heel hard en heel goed getraind en uh, iedereen weet wat er van hem verwacht wordt uh, als hij op een bepaalde positie speelt en dat is het belangrijkste. En uiteindelijk zou het als team moeten doen en ik denk dat we als team enorm sterk zijn en, uh, en ja, goed, iedereen zal optimaal uh, moeten presteren. En als jij speelt, uh, wat wij denken, dan is jouw tegenstander normaal gesproken Bender. Is dat iets waar jij wel lekker tegen zou kunnen spelen? Nou ja, het is een grote en sterke spits en, uh, ja, ik moet gewoon zorgen dat ik de persoonlijke duels win. En uh, aan, uh, aan de bal dan niet, uh, niet te moeilijk moet voetballen. En, uh, goed, ik denk dat ik uh, dat wel goed in kan vullen. Het lijkt mij juist dat dat plezierig is voor jou. Grote, sterke kerel, erbij zelf ook? Ja, dat, uh, dat zullen dan uh, eventueel mooie duels worden. Hoe vaak heb je met Heitinga samen gespeeld? Uh, nou, sowieso de afgelopen anderhalve wedstrijd. En daarvoor... Moet ik even goed nadenken, dat durf ik niet eens, niet eens zo te zeggen of het al eerder in Nederland zelf al gebeurd is. Ja, ik dacht vier keer in totaal en dan rekenen we inderdaad die anderhalf van de afgelopen week mee, zoiets. Is dat niet wat weinig of maakt dat niet zo heel veel uit? Nou ja goed, we hebben niet bij dezelfde club gespeeld en uh, ik heb uh, nu zeven Interlands achter mijn naam. Dus ja, dan uh, is de kans inderdaad groot dat je niet zo vaak samen hebt gespeeld. Ja. Maar maakt dat uit of zeg je ja het zal wel, je moet gewoon je ding doen? Nou, ik denk dat de communicatie goed liep en dat het goed stond. En dat is, uh, dat is het belangrijkste. Dat je op elkaar kunt vertrouwen en dat geldt voor het hele elftal. Ja. Want uh, je moet elkaar een beetje aanvoelen, zeggen ze dan toch altijd. En dat, dat gaat? Ja, maar dat groeit. We hebben ook heel veel getraind. En uh, ja, uiteindelijk uh, komt dat er zaterdag hopelijk uit. Ja. Nou, zijn jouw eerste interlands alweer van 2005. Toen ben je een hele tijd uit beeld geweest. Heb je ergens onderweg wel gedacht, uh, mijn interlandcarrière zit er al op... na die eerste twee interlands van toen? Nou ja. Kijk, ik ben er lang uit geweest door blessures. En uh, dat was een groot vraagteken. Zeker na de tweede keer hoe ik terug zou komen. En of ik terug zou komen. Ja, daar heb ik echt uh, heel hard uh, aan gewerkt en heel veel energie in gestopt. Ja, en uiteindelijk is dat uh, harde werken wel beloond. En dat het uiteindelijk weer bij het Nederlands zelf terecht is gekomen. Ja, dat had ik uh, toen niet durven, durven, durven denken. En uh, ja, daar ben ik wel trots op. Ja, terecht. Dat is een mooi compliment naar jezelf. Ja, ja ik ben ook door diepe dalen gegaan. En, uh, ja, ik weet uh, altijd uh, wat ik kan en uh, ja, ik stop er gewoon heel veel energie in om alles eruit te halen. Dat heb ik ook gewoon nodig. Nou, ja, dan, uh, dan word je daar uh, uiteindelijk voor beloond op wat voor manier dan ook. Um, praat jij veel met Matthijsen over de wedstrijd die komt? Want ja, je staat normaal gesproken op zijn positie. Ik neem aan dat hij nog wel wat tips kan geven met zijn ervaring. Nou, we hebben elkaar niet veel gesproken. En, uh, kijk, het is gewoon jammer dat hij niet fit is. Want uh, je hebt gewoon iedereen nodig. En Joris is een belangrijke speler, dat is hij de afgelopen jaren altijd geweest. En daarom is het gewoon heel jammer dat hij, uh, dat hij niet kan spelen. Maar um, komt dat nog, zo'n gesprek? Of, of zeg je, nou ja, ik doe gewoon mijn eigen ding? Nou ja, ik focus uh, in ieder geval waar ik zelf invloed op heb. En um, ja, de rest uh, wat komt, komt. En uh, daar ben ik niet zo heel erg mee bezig. Ron Vlaar was dat. Uh, Bas, als ik het gesprek zou beluisteren, zeker aan het begin van het gesprek. dan uh, wordt het toch wel duidelijk dat hij de vervanger is. Ja, dat denken wij ook eigenlijk allemaal. En dat denkt hij zelf ook wel, vermoed ik. Maar het is ook zo knullig om dat dan zelf hoog van de toren te gaan uh, blazen. Dus dat doet hij niet. Ja, uh, dat kan. Die combinatie met Heiding ga je, je stipt dat ook al even aan. Is dat een vorm uh, die, die, die wel eens wat onwennigheid zou kunnen opleveren? Misschien wat onzekerheid ook naar elkaar toe? Ja, zeker. Want ja, goed, met voetballen is het vaak zo. Daarom willen trainers ook vaak juist patronen erin slijpen. Ze zijn juist ongelooflijk gebaat bij dingen die vanzelf gaan. Waarbij je niet hoeft na te denken dat je weet wat je aan elkaar hebt. En daarom is dat duo Matthijsen en Heitinga altijd zo plezierig in Oranje. Want die staan daar, ik geloof inmiddels al, toevallig allemaal zitten uitrekenen. Ik geloof 45, 46 keer hebben die met elkaar gespeeld. Dus dan gaat het wel vanzelf. Ja. Dat is met Vlaar niet. Ja, oké. Okay. Heitinga bouma die hebben dan iets vaker samen gespeeld. Ook in eerdere jaren al. Een keer of 15 geloof ik. Maar goed, ja, uh, het is zo. Dus je zal het er maar mee moeten doen. Goed, tot slot. Uh, zijn er nog zaken waarvan jij zegt... van, nou, dat wil ik toch gaan even aanstippen? Nee, nou, nee. Maar behalve dan dat wij eigenlijk allemaal hier heel benieuwd zijn... hoe dat nou afloopt met die verdediging. Want toen alleen er niet was, zaten we vrolijk te speculeren over de linksback. Uh, nu dus ook Matthijs er niet is en dat vervangen zal moeten worden... wordt dus ook die discussie over die linksback weer heel anders. Want daar is natuurlijk ook het een en ander over gezegd. Dat als Matthijs er staat, die is zo ervaren, die houdt wel een oogje op Willems. Maar ja, als Vlaarder staat, heeft hij genoeg voor zichzelf. Dus moet je dan Willems daar wel neerzetten? Of wordt dat dan toch schaars? Of voor mij Bart Boeleroes of Bouma. Dus het is, uh, het is moeilijk. En ik denk echt dat de bondscoach daarvan wakker ligt. De rest van het elftal staat natuurlijk gewoon vast. Maar dit is wel een cruciaal stuk van je elftal. En hij heeft natuurlijk niet zoveel tijd meer. Het is wel echt ongelukkig dat dat nu allemaal zo uitkomt. Um, maar goed, pragmatisch als ook Van Marwijk is, zal hij zeggen ik maak me liever zorgen over dingen waar ik wel iets aan kan veranderen en dat nee. is dit nou eenmaal niet, dus we doen het ermee. Ja, ja er zullen er ongetwijfeld 11 staan, zaterdag. Die kans lijkt me wel aanwezig. Ja, ja. lijkt mij ook. Goed, uh, fijne dag. Uh, slaap lekker voor straks en morgen spreken we je weer. Joep. Was maar stichler. En dan uh, Engeland. Dat is uh, toch wel een speciaal geval. Hoop reuring rond het nationale elftal. Persen, supporters die buiten over elkaar heen. Uh, meningen zijn ongezouten, wordt helemaal niks. Kansloos. Arjen van der Horst in Engeland, oog voor negativiteit uh, gesproken. Uh, ja. Volgende drama nu: uh, Jermaine Defoe. Jermaine Defoe, het laatste uh, slachtoffer. Uh, er waren al vier uh, spelers van de Engelse selectie... die de afgelopen dagen naar huis waren gegaan vanwege een blessure. In het geval van Defoe gaat het niet om een blessure... maar zijn vader uh, is overleden. En dat betekent dat hij de komende dagen in Engeland is. En het is niet zeker of hij uh, op tijd terug zal zijn... voor die eerste wedstrijd van Engeland komende maandag. Mm. Uh, en dat is een probleem voor Engeland. Want Engeland heeft, heeft al zoveel, uh, niet zoveel uh, goede aanvallers. Uh, ze hebben... We hebben op dit moment eigenlijk maar twee. Danny Welbeck en Andy Carroll. Uh, Rooney zit natuurlijk ook in de selectie. Maar die is de eerste twee wedstrijden geschorst. Dus aanvallend gaat het echt een groot probleem worden voor, uh, voor Engeland. Ja. En verdedigend hadden ze al een probleem? Want de een naar de ander ja. valt, uh, valt om. Of heeft andere zaken aan zijn hoofd? Cahill uh, was uh, de laatste slachtoffer afgelopen zondag. Die liep een kaak, uh, gebroken kaak op in het vriendschappelijk duel tegen België. Uh, Lampard, de oud-gediende, die moest de week daarvoor al vertrekken, vertrekken. Gareth Barry uh, is vertrokken. John Ruddy, de reservekeeper, had een vinger gebroken. Ja, dus die lijst die lijkt steeds maar langer te worden. Daarbovenop is er nog een hele grote ruzie ontstaan over uh, Rio Ferdinand. Want wat is er nu gebeurd? Hodgson die had duidelijk gekozen om Ferdinand thuis te laten. Er was een hoop gedoe over. Dat had te maken ook met de selectie van John Terry. John Terry, zoals je weet, is aangeklaagd voor racisme. Die rechtszaak begint vlak na het EK... En hij is ervan beschuldigd dat hij de broer van Rio Ferdinand uh, racistisch bejegend heeft. Nou, dat veroorzaakte nogal voor wat frictie uh, bij het Engelse team, zoals je je kan voorstellen. Rio Ferdinand dus niet geselecteerd. Hodgson had gezegd, dat heb ik alleen om voetbal, uh, voetbal -kwalitatieve redenen gedaan. Had niks met Terry te maken. Mm -hmm. Maar wat is er nu gebeurd? Twee verdedigers zijn nu naar huis en er worden twee toch eigenlijk wel zeer onervaren verdedigers in de plaats voor teruggeroepen Martin Kelly van Liverpool, Phil Jakjelka van Everton. Uh, Kelly bijvoorbeeld heeft maar twee minuten voor het Engelse nationale elftal gespeeld, maar twaalf Premier League wedstrijden. Dus de vraag rijst: ja, ging het toch eigenlijk wel om uh, voetbalkwaliteiten? Waarom is Rio Ferdinand uh, niet geselecteerd? En daar gaat nu de grote ruzie om. Ja, maar goed, daar heb je nou helemaal een bondscoach voor. Die moet de keuzes maken en dat heeft hij nu gedaan. Ja, maar die heeft natuurlijk ontzettend vervelende erfenis meegekregen. Uh, Capello die onverwacht opstapte, dat gedoe met Terry. Uh, Steve McLaren, uh, de Twente-coach, die zei vorige week nog... ja, eigenlijk is het een lose-lose situatie voor Hodgson. Ja. Maar het wordt wel heel moeilijk om voor hem te verdedigen... waarom uh, Ferdinand uh, nog meegaat. En de vermoeden hè, wordt steeds sterker dat toch wel die relatie met Terry... en die mogelijke frictie in het Engelse elftal dat toch mee te maken gaat krijgen. Want het wordt steeds moeilijker te verdedigen. dat hij nu toch wel heel onervaren spelers. in het Engelse nationale elftal had. En de zeer ervaren, meer dan 80 interlandse heeft hij gespeeld. Rio Ferdinand, dat hij thuis blijft. Ferdinand zelf heeft heel duidelijk laten weten. Uh, dat hij gepikeerd is, dat hij boos is. We hoorden zelfs enkele spelers uit het Nederlandse elftal... Eh, zoals Snijder en Van der Vaart... die heel erg verbaasd waren dat Ferdinand niet is geselecteerd. En zelfs een aantal antiracisme groepen... Eh, die heel actief zijn geweest om eh, het racisme in het Engelse voetbal te bestrijden... hebben toch wel een zorgen geuit dat er veel meer aan de hand is... dan alleen eh, wat de, de argumenten die Hodgson aandraagt. Ja, en dan uh, uh, uh, Sol Campbell. Die heeft ook nog een en andere groep in The Guardian, begreep ik. Wat hele in, wat harde woorden. In... Ja, wat zei hij precies? Nou, hele harde woorden. Hij uh, was de laatste weken vrij veel in het nieuws, omdat hij zijn zorg heeft geuit over racisme in de Oekraïne bijvoorbeeld. Uh, maar hij, haalt, hij heeft nu ook uitgehaald naar de Engelse voetbalbond. En vindt het eigenlijk een schande wat er nu met Ferdinand is ge uh, gebeurd. En hij zegt als straks blijkt dat er veel meer uh, speelde rond Ferdinand... en dat Ferdinand dus buiten het team is gelaten... vanwege het gedoe rond John Terry. Ja, dan wil ik echt niks meer met de, uh, Engelse voetbal te maken hebben. Uh, de meer dan 70 Interlands die ik voor Engeland heb gespeeld... haal die maar uit de analen van de, uh, de, de Association. Dus ook hele uit, uh, harde woorden van gerenoveerde voetballers als hij. Ja, dan nog even kort wat andere zaken die ook niet echt mee zitten. Hotel midden in de stad, dat is ook niet echt handig... Ja... Yeah. Ja, dat, was een, uh, dat heeft te maken weer met het WK van twee jaar geleden. En toen zaten ze erg geïsoleerd. Uh, ze konden niet van het trainingscomplex af. Verveling was toen een probleem. En toen had Capello, toen hij nog bondscoach was, besloten... Weet je wat, we gaan dit keer wat meer midden in de stad zitten ja, tussen gelukt. de mensen. Maar ja, dat is gelukt. Maar zoals je weet, dat is ook een risico. Een beetje met het Engelse elftal. Andere toernooien, zoals bijvoorbeeld het WK in Duitsland, ging dat mis. Uh, spelers die de kroeg in gingen, gedoe met de vriendinnen en echtgenoten van de spelers. Dus ja, het is eigenlijk ook nooit goed bij Engeland. Eh, ja. Maar dit kan dus mogelijk weer problemen opleveren. Oké, okay, dankjewel. Beloof nog een, beloof nog een uh, boeiende soap te worden tijdens dit EK. Dankjewel Arjen. En dan uh, begreep ik dat er uh, laatste nieuws is. Bas Tegler inmiddels uh, in de auto onderweg. Bas, je zei net dat je veel aan het bellen en aan het sms'en was... met betrekking tot nieuws rond uh, Joris Matthijsen. Je hebt een sms teruggekregen? Uh, ja, daar komt het in grote lijn op neer. Het nieuws is dat Joris Matthijssen meegaat naar Garkiv. En dat lijkt mij dan maar um, behoorlijk goed nieuws. Want, zeg ik dan maar bij, het lijkt mij niet dat je iemand van plan bent morgen naar huis te sturen, dat je die nog meeneemt naar Garkief. Die gaat mee naar de wedstrijd tegen Denemarken. Daar zal hij overigens niet spelen, dat moet ik er dan wel bij zeggen. Maar hij gaat in ieder geval mee. Dat betekent dat hij normaal gesproken toch wel serieus onderdeel van het team is. En hopen wij ook allemaal maar blijft. Mm. En dat opent misschien toch wel een klein beetje de deur... ook naar de wedstrijd tegen Duitsland. Want wat ik tussen de regels door... en dat moet je wel goed onthouden... tussen de regels door, begrijp... is dat de kans wel heel groot is dat hij tegen Duitsland gewoon wel spelen. Oké, okay, goed. Dat is goed nieuws voor Joris Matthijssen. Dus geen vervanger opgeroepen, dat is, uh, dat is ook wel duidelijk. Die conclusie kunnen we nu ook wel trekken dan. Ja, dat is de conclusie die ik trek, ja. Ja, ja oké. Okay. Goed. Uh, dat was het laatste nieuws vanuit uh, Garkov. Dankjewel, Bas Stigler. Dan naar uh, Epke Zonderland. Uh, Jeffrey Wammers, u weet wel, die twee kamp. Nou, Jeffrey Wammers het weekende uh, bij die challengerwedstrijden in Gent. Daar komt hij niet in actie. Wammers heeft zich door een knieblessure moeten terugtrekken en uh, geeft zich daarmee gewonnen in de strijd met Epke Zonderland om een Olympisch tickets. Uh, Jeffrey Wammers hebben we even kort aan de telefoon gehad, vervolgens gevraagd of we hem even kon te spreken. Toen zei hij ja, we hebben hem even later teruggebeld en was hij niet meer te bereiken. Dus uh, van hem geen commentaar vanavond, helaas. Uh, maar Epke Zonderland, dat is het goede nieuws natuurlijk, die mag wel. Epke, goedenavond, wat dacht je toen jij het hoorde? Uh, ja, jammer dat, uh, dat Jeff uh, eigenlijk op zo'n manier ermee moet stappen. Dat hij uh, blessure dan het uh, vorige weekend niet mee kon doen en uh, aankomend weekend. Dus uh, ik had het liever gehad dat hij uh, gewoon tot het eind uh, door kon gaan. Ja, dat je het sportief had gewonnen, bedoel je te ja, zeggen? Precies. Ja. ja, precies. Dat je het op die manier uh, via de wedstrijden kunt, uh, kunt uitvechten. En nu uh, ja, is die uh, kans voor hem niet uh, aanwezig. Dus dat is al sneu. Ja, maar uh, was het niet al beslist? Uh, Na nou, vorige week inderdaad was die uh, was die kans al klein. Inderdaad, uh, door die score die ik uh, had neergezet op uh, ja had ik uh, uh, in ieder geval aangetoond dat er, uh, dat er, dat er veel mogelijkheden zijn. En uh, ja, wel duidelijk in het voordeel, uh, voordeel van mij. Ja. Ik kan me ook wel voorstellen dat het een bepaalde uh, opluchting geeft nu. Want het, is, maar het is nu duidelijkheid. Ja, klopt. Ja, dus, uh, ja de afgelopen periode natuurlijk, uh, naast de laatste maanden eigenlijk was uh, veel onduidelijkheid... En, uh, was nog, het uh, nog afwachten en uh, er kan natuurlijk van alles gebeuren in uh, zo'n periode en uh, ja, nu is het, uh, is het in principe duidelijk dus uh, ja ik, dat, natuurlijk dat gevoel kwam ook al een beetje na afgelopen weekend maar je stapt toch uh, anders uh, dit laatste toernooi in, uh, in, in Gent zeg maar de, de laatste challenge Cup dan, uh, dan uh, in andere gevallen. Hmm. Anders in wat voor zin dan? Nou, het gaat in ieder geval niet meer om het duel met Jeffy en het gaat nu alleen nog maar. Dat was ook wat ik altijd heb geprobeerd om te blijven focussen op de Olympische Spelen en die wedstrijden gebruiken in voorbereiding op de Spelen. En Dat is het enige wat nu geldt, die wedstrijd gewoon zo goed mogelijk turnen, maar gewoon omdat je dat graag wilt in aanloop naar de Spelen. In wat voor zin, want nu, je zegt nu van nou ja, je gaat toch wat opgeluchter zo'n uh, zo challengewedstrijd wedstrijd in Gent in. In wat voor zin heeft het de afgelopen maanden dan door je hoofd uh, gespeeld? Die, die twee strijd, om maar zo te zeggen? Uh, nou ja, ik heb in ieder geval mijn best gedaan om het zo weinig mogelijk uh, door mijn hoofd te laten gaan. En uh, maar ja, inderdaad, wat ik net al zei, ik probeer te focussen op mijn eigen voorbereiding. En uh, vooral geen aanpassingen maken in uh, de keuzes voor uh, wedstrijden. of... Uh, Oefeningen en uh, nou, gelukkig uh, was ik uh, al van plan om deze uh, toernooi te gaan doen. Dus uh, ik hoefde ook niks aan te passen. Hm. Maar uh, ja, in je hoofd ja, natuurlijk het speelt wel uh, speelt er mee. En vooral uh, ja, onrust uh, ben, ben je er zeker wel mee bezig. Ja. Wat voor oefening ga je dit weekend doen eigenlijk? Uh, ja, dit weekend uh, ga ik in de finale weer uh, de 7-9 oefening doen. Dus uh, de oefening die ik uh, op de Olympische Spelen wil gaan doen. Uh, je merkt gewoon dat je uh, dat je die wedstrijd wedstrijdervaring nodig hebt. Dus hoe vaker ik. Uh, ik heb een aanloop naar de Spelen kan doen, hoe beter het is. Nou, heb je de oefening bij trainen ook al vaker kunnen doen? Ja, zeker. Ja, ik heb de afgelopen weken uh, vaak kunnen trainen. Alleen uh, ja, op een wedstrijd is het toch iets anders. Uh, niet in de ideale voorbereiding vaak. Soms moet je lang wachten voordat je überhaupt in uh, je oefening kan beginnen. En, uh, en de extra druk die het met zich meebrengt. En een uh, andere situatie. Dus uh, ja, genoeg uh, veranderingen waar je... Uh, waar ja, je aan moet aanpassen. Dus uh, ja, dat, daar heb je gewoon ervaring, uh, ook ervaring mee nodig. Tot slot, hoe uh, nu verder? Krijg je nu nog officieel een aanwijzing uh, via NOC NSF? Of hoe gaat dat nu? Ik weet niet precies hoe het gaat. Dus ik, uh, ik weet uh, in ieder geval dat volgende week woensdag... Uh, in principe de, de keuze zou, uh, zou worden gemaakt... En, uh, ja, wat er nu, uh, hoe het nu zal lopen, dat weet ik niet precies. Oké, okay, goed. Dan wachten we dat af. Uh, dankjewel, Epke Zonderland. Volgende week woensdag dus uh, waarschijnlijk officieel... en nu dus al officieus Zonderland gaat naar Londen... door die blessure van uh, Jeffrey Wammers... die we graag ook nog even aan de lijn hadden gehad. Maar hij weigert zijn telefoon op te nemen. Dus dat is niet anders. Dan het Poolse elftal. Dat beleeft morgen de overturen van het EK-voetbal. Thuisland speelt dan in Warschau... de openingswedstrijd tegen Griekenland. Maar... Wat mag je nou verwachten van dat Poolse elftal? Een bijdrage vanuit Warschau van Edwin Cornelissen. Naarmate de grote dag steeds dichterbij komt, wordt het ook steeds drukker bij het grote nationale stadion in Warschau. Allemaal Poolse voetbalsupporters willen zich laten vastleggen op de foto met op de achtergrond dat fraaie bouwwerk. Beautiful. Very beautiful. I like how it lights up at night, you know. Deze jongen woont in Amerika, maar heeft Poolse roots. Yes, yes. Polish fans from America visiting. En die is nog wat gematigd optimistisch. They're good, but they're not as advanced as the other teams. Well, I'm hoping they'll do better. Er zijn er ook bij die ervan overtuigd zijn dat Polen veel verder gaat komen dan de groepsfase. Uh, great fun. And uh, I hope they win. Europe Championship. Really? Yes. yes. EBI Smolarek is een profvoetballer uit Polen, lange tijd ook in Nederland gewoond. En heeft ook de nodige interlands op zijn naam staan. Zit nu niet bij de selectie voor uh, de nationale ploeg. Maar EBI hij weet natuurlijk wel alles over het Poolse voetbal. Wat mogen we eigenlijk van deze ploeg verwachten? Nou, in ieder geval uh, goed voetbal en trekkelijk voetbal. Laten we, uh, dat, dat, dat willen we la wel laten zien. En, uh... Ja, we willen wel wat, wat laten zien. Uh, we zijn denk ik niet de favoriet. Maar we hoeven ook niet te zijn uh, om het EK te winnen. Maar we willen gewoon uh, goed voetbal spelen en, uh, en het fans uh, wat moois uh, laten zien. Het wordt denk ik heel moeilijk om, uh, om kampioen te worden. Nou, daar denken de supporters toch anders over, hoor. Hier, er is er weer een. Het uh, team is de beste in de Europa. Deze zegt dat Polen in ieder geval het beste team is. Dus ja, dan zou je ook verwachten dat ze gaan winnen. Hè? Maybe, maybe. I think maybe. Yes, it is, it is Oh, maar wacht even, zijn zoon gaat zich ermee bemoeien. Oh, van Holland. Uh, van Pels. Hebben we hier te maken met een Babylonische spraakverwarring? Is het Holland in plaats van Poland dat de titel gaat pakken? <laughs> Poland, Poland, of course Poland. Helaas heeft het toch echt over Polen. En wat zit er dan achter? Waarom zijn ze zo goed? Uh, because they uh, they are good to fight uh, and they have a great, uh, great spirit to to to win. I hope. Ah, het heeft met mentaliteit te maken. En we so hebben very good players now, yeah, especially from uh, Borussia Dortmund, you know. Hey, Eby, als jij eens kijkt naar die spelersgroep, ja, veel jonge jongens, uh, nou, de jongens die van uh, in het buitenland vaak spelen, en uh, de jongens die in Dortmund spelen. Dus die hebben ook ervaring opgedaan in de afgelopen jaren. Dus dat is positief. Vloeg met sterren of juist niet? Nou, ik vind Lewandowski wel, wel, wel een ster die in Dortmund speelt. Uh, die is wel op dit moment wel een hele goede voetballer uh, aan het worden. Uh, dus ja, sterren. Ik denk niet dat één dat iemand zich een ster kan voelen. Maar we mogen spelers niet onderschatten. Van oh, het zijn. Uh, dan spelen ze die niet, uh, niet eigen spelen, maar we hebben wel degelijk goede spelers, ja. Een aantal van de internationals dus actief in het buitenland. En met name de drie van Borussia Dortmund springen in het oog. is feierabend, Borussia Dortmund. Streekt Borussia Mönchengladbach met 2-0. En is Duitse voetbalmeester. Borussia Dortmund werd mede door die Poolse inbreng kampioen. En superspits, Lewandowski in het bijzonder. Lewandowski, die moet ik kunnen. Ah ja, oké, ik zie hem. En het is dan ook niet voor niks dat de fotografen in het stadion waar de Polen hun laatste training afwerken voor de wedstrijd. op zoek zijn naar die drie van Dortmund. Lewandowski, daar hinten, hè? Ah ja, ja, ja. Stan Valks is technisch directeur bij Wisla Krakau in Polen. Weet dus veel over dat Poolse voetbal. Wat is nou eigenlijk die link tussen uh, Polen en Borussia Dortmund? Ja, ik denk dat het toevallig is, dus ik zou het anders ook, niet, anders ook niet kunnen zeggen. Er zijn Duitse clubs kouden heel veel in Polen, we zijn ook vaak bij ons geweest. Dus ja, en er zijn er nu in de winter weer twee spelers uit Polen naar, naar Duitsland te gaan, naar de Bundesliga. Dus ja, de, dat geeft aan dat er zeker kwaliteit in, in Polen rondloopt. En die drie zijn dat dan ook in Polen echt helden, kampioen geworden in Duitsland? Ja, ja, ja. In, in, in, in Polen schrijft man over Polonia toch. Dus, uh, ja, dus uh, ja, dat is, ja, dat is ook uh, denk ik wel op de hand liggend dat men uh, te graag daaraan gelinkt wil worden. Hebben ze die drie borussia spelers Genau, die heb ik. Dat zijn die big stars, hè? Ja, genau. De will start in een paar minuten Please take your seat. In het stadion is inmiddels de bondscoach, Schmuda... En de bondscoach mag uitgaan leggen hoe hij nou die geroemde defensie van de Grieken denkt te kloppen. Nou, hij spreekt van een mooie uitdaging en richt zich verder vooral op zijn eigen team. Want uh, Stan, wat is dat voor voetbal dat Polen speelt? Uh, het typerende Poolse voetbal is toch eigenlijk um, ja, wel hoog tempo, veel rennen, vliegen. Tackelen, uh, vechtvoetbal. Nee. Um, en, en, en soms dan ontbreekt het vernuft wel eens. Maar we hebben de Poolse. Polen heeft ook wel een paar spelers die echt wel kunnen voetballen. Hoor. Dus uh, ik denk dat we het van het collectief moeten hebben. En dan van de, doel, en de doelpunten van Lewandowski. Lewandowski, wat heb je? in Premka! Nou, bravo, Robert! Ja, afwachten hoe dat gaat lopen. Even de boel uh, van de Polen. Uh, ze zitten dus met Griekenland en verder Rusland en Tsjechië in de pool. Dan door een enorme valpartij in het Amerikaanse Chula Vista werd eh, BMX'er Jelle van Gorkum twee maanden geleden een bekende Nederlandse sporter. Misschien weet u het nog. Hij lag dagenlang in coma met gekneusde ribben, gekneusde longen en een hersenschudding. Kan er nog meer bij. Inmiddels is eh, van Gorkum weer op de weg terug en eh, in voorbereiding op de Olympische Spelen van Londen. En Mede door zijn valpartij kwam de wieler op het idee om te gaan experimenteren met zogenaamde valtrainingen. En vandaag was de eerste bijeenkomst. De beste BMX'ers van Nederland zijn vandaag niet aan het trainen... op hun eigen baan op Papendal. Nee, ze zitten binnen in de sporthal. De grond bezaaid met matten, van die valmatten... die we kennen van het judo en het turnen. En de fiets, de kleine BMX-fiets... komt er wel een beetje aan te pas. Maar het gaat toch vandaag om rollen, zijwaarts rollen. Met veel aandacht voor de positie van de schouder en de armen. Dus heb jij je trapper rechts... Je bent net aan het krachtzetten, die gaat dan op je plaat, dan moet je rechts afrollen. Dat is eigenlijk het idee waar we mee... En dat allemaal onder leiding van Tony Mulder, sportschoolhouder uit Zeeland. Een mooie val is een val waar zo min mogelijk botsingen zijn. Je zou het kunnen vergelijken met een knikker. Een knikker is rond... Die rolt mooi uit, die hoor je niet stuiteren, enzovoort. Wanneer er een kantje vanaf is, een platte kant, er zit, gaat die poinken, zoals Laura hier zei, die poinke, gaat die stuiteren. En dat poinken geeft iedere keer een puntbelasting op dat kantelpunt. Nou, die puntbelasting, dat is schadelijk voor het lichaam. Dus als wij met ons lichaam, hè, we zijn niet allemaal recht en hoekig volgens de reclame. Eh, al die, die platte kantjes zoveel mogelijk kunnen opvangen, dan is dat, eh, ja, het reduceren van valletsel. Ik ben bijvoorbeeld zelf in, in november nog hard gevallen met de racefiets. Ik ja. heb daarbij mijn linkerarm uh, zwaar gebroken. Ja. En het is lichaam toch, lichaam toch vaak... Ja, misschien dat ik zo'n keuze moeten volgen... maar ja. het is toch ook vaak dat eer dat je in de gaten hebt uh, dat je gaat... ja, lig je al in feite op ja, de grond en, dat, en, dat en eer is, dat je het beseft ja, is het ja, al dat, gebeurd. Ja, dat vind ik ja. absoluut niet. Uh, op het moment dat je geen angst hebt om te vallen en je weet wat jouw lichaam kan... zal je op zo'n moment, in zo'n split second, een betere keuze maken. Als angst de drijver is shit, dan ga ik en het blokkeert... Dan ga je nat. Ja. Heel nat. Ja, wij, de moeten alles, de wij moeten alles heel strak houden om hard uh, te kunnen fietsen. Dus ja. Dat klopt. Maar de... Dus zijn niet anders vind je van inspanning door heel lang? Nee, dat valt volgens mij niet mee, hè, Raymond van der Biesen Om uh, netjes te vallen. Nee, inderdaad. Ik uh, moet zeggen dat ik uh, op het Siels, toen ik uh, nog naar school ging... ook het enige vallen wel geleerd heb. Maar uh, dat is al zo lang geleden. En... Alleen, ja, het is goed, denk ik... Uh, ja, dat we toch zo'n soort van uh, rol of, of val uh, ja, een beetje onder de knie uh, zien te krijgen. En dat er wellicht uh, ja, nogal wel, uh, blessures kan voorkomen. Rustig, Jelle. Rustig. Rustig Rust ah, dit Rust het. Ja, het. Rust het. dit het. Rust het. Rust het. Rust het. Rust het. Rust ja, dat zou je haast wel zeggen, ja. Maar uh, ik bedoel, ik denk dat wij hier het positieve uit moeten halen. En dat we op de lange termijn hopelijk uh, iets mee kunnen en echt iets aan hebben. Wat denk je? Kun je vallen leren? Ik wil het niet leren. Ik wil niet vallen, maar... Maar mooi, goed vallen. Goed vallen, dat wil ik absoluut leren. Ja, ik bedoel, dat is alleen maar preventie. En uh, ja, dat is alleen maar goed voor ons. Um, en ja, ik denk dat je daardoor blessures kan voorkomen. En dan is het zeker interessant, ja. Wat heb je nu vooral geleerd in deze anderhalf, twee uur die jullie bezig zijn geweest? Nou goed, je hebt natuurlijk een hele korte tijd om te reageren als je valt. Um, maar bijvoorbeeld uh, ontspannen, uitblazen, uh, uitademen, dat soort dingen. Dat is echt wel van essentieel belang. En dat kun je ook voelen. En het is fijn dat je, als hun het jou vertellen en je kunt het daarna ook echt merken dat je echt zoiets hebt van, hé, hey, het werkt, het werkt. Dus daar, daar kun je dan iets mee, zeg maar. Merk je dan inderdaad, als je bijvoorbeeld de laatste oefening doet met de fiets, dat je dat al anders doet dan de eerste oefeningen? Ja, zeker wel. De eerste oefening is al een beetje afwachten en een beetje onwennig. En, uh, nou goed, als je er wat snelheid in kan brengen, en je kan dan die uh, te technieken die hun jou hebben aangelet in die korte tijd uh, toepassen, en je merkt dat het werkt, dan, dan kun je daar iets mee doen. Ik begon vorig jaar met een uh, gebroken kaak hier op Paapnal en... Uh... Vervolgens heb ik eind vorig jaar mijn pols heel zwaar uh, uh, geblesseerd uh, gehad. En uh, ja, mijn laatste blessure was uh, mijn enkel, ingescheurde enkelbanden. Hoeveel denk je dat je ervan had kunnen voorkomen als, als jullie dit heel vaak gaan doen, zo'n valtraining? Ja, vooral de, de, de eerste, twee, dus waar, waarbij ik mijn kaak brak en, en mijn, mijn pols, die kwamen zo onverwacht. Dat had ik gewoon totaal zelf niet echt in de hand. En, uh, ja, de laatste waarbij ik mijn enkel uh, flink uh, heb gestoten. Ja goed, ik maakte dezelfde fout en ik zag het aankomen. Alleen, uh, ja, ik, ik ben afhankelijk van hoe ik in de lucht uh, aan het zweven ben. En uh, op dat moment uh, kon ik mijn lichaam niet anders uh, uh, in positie krijgen zodat ik uh, op mijn fiets kon blijven zitten. Dus ja, misschien uh, dat er... Uh, Tijdens mijn laatste val alleen de klap op de grond beter had op kunnen vangen. Kijk, de, de, de baan van mijn zwaartepunt is gegeven. Daar kan ik niks meer over nee, maar. maar jij kan wel in de lucht kan je wel lichaam lichaamszwaartepunt. Um, als ik er vanuit mag gaan, nogmaals, dat je geen hoger landje tegenkomt. Hè? Geen paaltje en prikkeldraad. En je, je kan vrij uitvallen, zonder obstructies, zonder obstakels. Dan denk ik dat je um, ja, misschien wel 90% kan voorkomen. Ja, en zo leren ze vallen, de BMX'ers. In de rijke geschiedenis van het EK-voetbal zijn er veel incidenten voorbijgekomen. Soms in de wedstrijden, soms daarbuiten. En aan de vooravond van een nieuw EK staan we iedere avond stil bij een van die incidenten. Vandaag een wedstrijd die leidde tot een nieuw strafschoppend trauma. En die een gouden droom in rook liet opgaan. Waarom moest Robben eruit? Dat is wel een mooie voorzet ingelegd in die S van de players. En gestopt het eigenlijk. Hè. Dat dit weer kan gebeuren. EK incident. Dit keer het EK van 2000. Een incident in de wedstrijd Nederland-Italië. Ik heb dit nog nooit van mijn leven meegemaakt. Verteld door Juri Vergouw. Op het strafschoppengebied ook wel professor penalty genoemd. Controlerend spel van Nederland. Afwachtend. Ja, Het was de halve finale. Nederland had uh, daarvoor een fantastische wedstrijd gespeeld tegen Joegoslavië. 6-0. Wat een overwinning. Wat een cijfers. Wat een feest. Eigenlijk was de beker al binnen. We moesten de Italianen nog even verslaan. En dat werd een uiterst vreemde en onvergetelijke wedstrijd. Hij heeft al geheel. Hij moet eruit. Hij moet eruit. Aan. Ciao, bello. Ciao, ciao. Bergkamp, ja. Paal. Nee dus. Niet ja. Balbezit. Ik denk 90 bijna. Um, maar ja, balbezit. Je moet er wel wat mee doen. Je moet wel scoren. En dat is iets wat ze zijn vergeten. Kluivert. Kluivert, man in de rug. Kluivert, niet vastgepakt. Met Nesta. Strafschop ook nog. En daar staan er ja, daar worden ze gek natuurlijk, niet wil jaren bedoel ik. Frank de Boer deed het in de openingswedstrijd in de slotminuut. en mag het nu doen na 37 minuten voetbal. Ik had ze gewaarschuwd en er is niet naar geluisterd... want uit zijn aanloop kan je al afleiden waar de bal naartoe gaat. Daar. Daar komt ja, komt de penalty, Frank de Boer. Ja, je ziet dat zijn aanloop te kort was... en dat uh, hij heel erg rechts van de bal gaat staan. Frank de Boer, oh, hij mist hem. En dat betekent dat of je schiet hem heel hard hoog linksboven... dat kan bijna niet anders... Of je haalt alle kracht uit de bal als je een andere hoek gaat kiezen. En ja, het werd eigenlijk een, een, een zwakke bal die heel makkelijk te houden was voor de Italiaanse keeper. Het is niet te geloven! Frank de Boer mist de penalty! Oh, oh, oh, oh, oh! David Stafschok. Ja, nee, dat is niet te buiten. En nu kluivert vanaf 11 meter. En daarvan had ik ook gezegd, die moet hem niet nemen. Terwijl uh, ja, op het internet uh, had ik een enquête gehouden. Iedereen zei, die moet hem nemen. We zullen zien. Maar een paar maanden daarvoor had hij tegen Brazilië gemist. En toen had ik gezegd, ja, dat komt een beetje door zelfoverschatting. Hij neemt de taak te makkelijk op. Kluivert, Tollo. tweede kans voor Nederland uit de strafschop. Hij is heel zelfverzekerd. Dat is in veel gevallen erg goed. Daar kan je veel voordeel van hebben. Maar je kan ook te zelfverzekerd zijn. En dan gaat het mis. En tegen de paal. Nou, nou. Het was prima bedacht. Goed in de hoek schieten. Dat kan hij ook heel goed. Maar als je nou iets meer stevigheid erin had. Iets meer zuiverheid. Iets meer bewust dat hij er echt strak in moet. Ja, dan hadden we gewoon die wedstrijd in de reguliere tijd al gewonnen. En ik denk dat dat dus een fout is van de trainer om die stress niet na te doen bij de oefeningen voorafgaand aan het eken. Spanning, spanning, spanning, alom. Nee. Dit wordt een zaak van Snapschoppel. Als je in die reguliere tijd op zulke knullige wijze twee strafschoppen weggeeft... en je moet dan nog een strafschoppenserie in... je laat ook nog een spe twee spelers die hebben gemist in de strafschoppenserie weer aantreden... dan denk ik dat je de goden wel een beetje aan het verzoeken bent. Captain Frank de Boer. Je zag aan zijn hoofd hij ging knipoogje geven naar de Italiaanse keeper Toldo. Je, je zag gewoon hij is te nerveus, de spanning zit er te veel op. Frank de Boer, oog in oog met Toldo. Het zat in zijn hoofd en ik denk dat hij beschermd had moeten worden tegen zichzelf. Dat hij hem niet had moeten nemen. En hij mist weer. Het is ongelooflijk. Stam dan maar, onbarmhartig. Gaat hij erin of gaat hij er niet in? Ik denk dat iedereen die nog wel herinnert, want die ging huizenhoog over. Stam, die gaat helemaal de tribune in. Ja, het is afgelopen. Dus ik heb dit nog nooit voor mijn leven meegemaakt. Dit was een strafschop waarbij zowel de techniek als zeg maar, de, hele, de hele aanpak klopte niet. Je zag dat hij dacht, ik ga doen zoals Neeskens was door het midden, hard en uh, God zegene de greep. Maar ja, dan moet je natuurlijk wel de techniek hebben. Hij huilde veel te ver naar achteren. En het was ook een beetje een strafschop zonder verdere plan. Kluivert oog in oog met Toldo. Hij miste ook in de wedstrijd en schiet hem nu in. 3-1. Ja, die was goed. Veel beter qua aanloop en qua aanpak dan die eerste. Er zat duidelijk meer... Um, het geloof in van, nu moet ik het serieus nou nemen. Nu moet hij er echt in, want anders liggen we er al uit. Paul Bosveld, de nummer 4 van Nederland bij de penalties. De achterstand was al groot. Uh, Bosveld is nou niet de gezichtsbepalende voetballer geweest uit die periode. Die moet dan, nadat er al 4 strafschoppen zijn gemist door zijn collega's... moet hij scoren. Paul Bosveld, oh oh, is een zware taak. Ja, het was een, uh, een, een rollertje naar de linkerhoek. En dan mist Italië is door. Ja, wat, wat kan ik erover zeggen? Die man die had eigenlijk uh, niet die strafschop moeten nemen. We hebben natuurlijk ook nog mensen als Van Hoijdonk op de bank zitten. En Van Hoijdonk had die bal waarschijnlijk er prachtig ingeschoten. Dan hadden we al met uh, de eerste strafschop met 1-0 voorgestaan. Dus onbegrijpelijke keuzes van de uh, bondscoach. Italië's finalist Toldo wordt... Uh... We sprongen door alles en iedereen die iets met Italië te maken heeft, door de spelers. Ja, het was iets waar we tot op de dag van vandaag uh, nog over spreken. Want ja, dat is toch een periode die uh, het strafschoppen nemen op de kaart heeft gezet. En ook het feit dat je erop kan trainen. Maar de strijd gaat door totdat uh, in Nederland die strafschop 100% serieus wordt genomen. En dat is nog steeds tot op de dag van vandaag niet het geval. Italië kan niet van Nederland winnen, maar Nederland kan wel van Italië verliezen. Ja, uh, Goury van, G van Gauw, die vertelde over uh, de dramatische wedstrijd tussen Nederland en Italië tijdens Euro 2000. Zes strafschoppen aan Nederland, u heeft het gehoord, slechts één keer raak. Vergouw is uh, penalty adviseur en deed onderzoek naar het uh, nemen van strafschoppen. Een reportage was dat van uh, Edwin Cornelissen. Nou, de vrouwenfinale op Roland Garros is bekend. Uh, en met enige uitstel door de regen werden de twee halve finales vandaag gespeeld. Mark Brasser in Parijs. Twee wedstrijden die uh, de moeite waard waren van het wachten? Zeker, zeker. Ja, en met een uurtje, ruim een uurtje vertraging... Uh, begonnen eerst Sarah Irani en Samantha Stoser aan hun halve finale dat was interessant en dat was het wachten waard omdat dat zeg maar het krachttennis, het powertennis is van Samantha Stosur tegen het meer tactische tennis van Sarah Irani. En gelukkig moet ik zeggen, want ik ben daar wel een liefhebber van, heeft het tactische tennis Sarah Irani dus gewonnen. Het is sowieso een goed toernooi voor die Sarah Irani, want ze staat ook in, het, in de finale van het dubbelspel samen met haar landgenote Roberta Vinci. Maar ja, die Sarah Irani, een kleine speelster, geen wapens, niet echt een hele harde service, niet een goede voorhand. Ja, en dat ze dan toch wint van Samantha Stosur, die wel bepaalde wapens heeft. Ja, dat, dat vind ik dan mooi om te zien. En um, we kunnen die Sarah Irani een beetje vergelijken met Schiavone, haar landgenote, die in 2010 het toernooi won. In de finale toen ook van Samantha Stozer. Dat was dan een, een opvallende ja, gelijkenis. Maar uh, ja, nee, dat was het wachten zeker waard. En toen kwam de andere halve finale. Die ging tussen Maria Sharapova en Petra Kvitova. Herhaling van de Wimbledon finale van vorig jaar. Uh, beloofde op voorhand, uh, ja toch, Sharapova wel favoriet. Dat wel. Uh, had dit jaar ook uh, een belangrijke wedstrijd van, van Kvitova gewonnen. Maar goed, bij Sharapova is toch altijd wel een beetje de, de vraag hoe doet ze het op de belangrijke momenten en vooral functioneert haar service op de belangrijke momenten. Nou, die service liep ontzettend goed. Uh, haar voorhand liep goed, sloeg heel veel winners, Sharapova. Kvitova speelde helemaal niet zo slecht, uh, maar Sharapova was gewoon beter. Uh, Sharapova won dus in twee sets. Uh, ook waarschijnlijk makkelijk als je de set van de ziet, maar zo makkelijk was het niet. Maar goed, een goede overwinning van Sharapova, die en dat is mooi, nu weer de nummer één van de wereld is. Dat is toch altijd wel lekker dat de nummer één van de wereld ook in de finale van een Grand Slam toernooi staat... en die op jacht is naar haar career Grand Slam... die, die alle toernooien een keer gewonnen heeft, behalve Roland de Roche. ja En dat kan ze dit jaar nu in Parijs, kan ze dat Grand Slam gaan voltooien. Dus dat is ja. nog een extraatje wat erbij komt... Uh, buiten dat het een, een, een spannende finale belooft te worden. Ja, uh, <tossimus> dat is natuurlijk de vraag. Als je uh, Sharapova tegen Errani uh, ziet staan als affiche, dan denk je, nou, uh, Sharapova, twee vingers in de neus... Uh, ja. en, en, en als je Erani ook zag dat ze uh, haar finale plaats ook vierde met een enorme huilpartij... Tenminste, ja, terecht, ja, ze ja, was ja. natuurlijk heel erg blij. Maar dat geeft, dan kan je je afvragen of ze niet al blij is dat ze de finale heeft gehaald. Ja, ze... dat, is, dat is waar. Dat is waar, Robert. En we hebben natuurlijk in het verleden uh, dat soort voorbeelden gezien. De eerste Grand Slam finale van Diana Safina. De eerste Grand Slam finale van Anna Ivanovic. Uh, inderdaad speelt ze dus heel goed in het toernooi. Maar het spelen van gr zo'n Grand Slam finale... Ja, dat is inderdaad even wat anders dan een, gewoon een kwartfinale finale, een vierde ronde of een halve finale. Inderdaad, En de vraag is inderdaad hoe Sarah Irani daarmee omgaat. Uh, Sharapova, veruit favoriet, was er voor dit toernooi ook al. Maar door die ervaring die Sharapova heeft, uh, ook van het spelen van die grote wedstrijden, is zij toch ja, in de finale gewoon de favoriete. Dat is duidelijk. Ja. Uh, in het dubbelspel hadden we nog een Nederlandse troef. Hè? jean -Julian Royer, de Antilliaanse Nederlander. Ja, uh, hij, heeft, hij heeft het niet gered uh, tegen die Brian hij Brothers, heeft het niet helaas. Gered. Nee. Nee, nee, hij speelt met een Pakistaniër, met uh, Qureshi. Hij dubbelt nog wel eens in kleinere toernooien. Soms met Robin Haas. Ook vaak in aanloop naar de Davis Cup. Uh, nu tijdens die grote toernooien heeft hij vast de dubbelpartner uh, Qureshi. Dus een Pakistan. Goeie jongen. Een goed dubbel ook. Spelen veel samen. Speelde tegen uh, Bob en Mike Bryan. Nou ja, de broers uit Amerika. Dat uh, voormalig uh, nummer 1 van de wereld. Dat is gewoon een goed ingespeeld dubbel. Rennen het net niet. Verloren de tiebreak in de tweede set. Ik had even de die wedstrijd zitten kijken op Lenglen. Uh, mooie partij. Spannend. Zeker uh, die tiebreak tweede set. Ze hadden kans om daar uh, misschien dat setje te winnen. Was er een derde set komen maar dat mocht niet zo zijn. Maar goed, dat we we als Nederland zeg maar in de, in de tweede week en in de halve finale van een dubbelspel staan, daar moeten we het dan op dit moment maar even van hebben. Dat is natuurlijk mooi. Um, dan, als de weergoden het goed vinden... morgen de halve finales bij de mannen. Weet je trouwens wat voor weer het wordt morgen? Heb je Ja, het was vandaag was het ook niet zo goed voorspeld. En het viel uiteindelijk nog wel mee, ondanks dat uurtje uh, vertraging. De rest van de week schijnt ook heel erg wisselvallig te worden. En nou baait het gelukkig wel heel hard in Parijs. Dus als er een bui valt, ja, dan, dan, dan wordt hij waarschijnlijk ook wel weer snel weggeblazen. Voor zondag, dat is, uh, wel, voor zondag zijn de verwachtingen wel heel slecht. En nee. gisteren werd er al gesproken dat het misschien wel eens een maandagfinale zou kunnen worden. Worden. Maar goed, uh, verwachtingen voor vandaag waren ook niet goed en de halve finale zijn gewoon gespeeld. Ja, morgen om 1 uur uh, trappen we af hier met uh, Rafael Nadal tegen David Ferrer. Ik vind dat op zich een beetje raar, omdat uh, de andere twee uh, halve finalisten. Roger Federer en Novak Djokovic twee dagen rust hebben gehad. En die spelen dus morgen ook nog eens de tweede partij. Dus die hebben veel langer rust dan Rafael Nadal en David Ferrer die uh, eergisteren hun halve finale speelden. Maar het schijnt zo te zijn dat de hoogstgeplaatste speler, in dit geval Novak Djokovic, de nummer één van de wereld, altijd de tweede partij is in de halve finale. Dus hij speelt tegen Federer de tweede partij. Het begint om 1 uur uh, met de Nadal tegen Ferrer. Dus uh, hopen dat de weergoden uh, ons goed gezien. Dat de spelers goed gezin zijn en vooral het publiek, want ja, die mensen komen natuurlijk ook 15.000 man morgen ongetwijfeld weer in het grote stadion en uh, ja, dat belooft een fantastische dag te worden. Ik bedoel, de halve finales waren mooi, of de kwartfinales waren mooi en uh, ja, tot Vooral Djokovic veder, is natuurlijk de wedstrijd waar naar uitgekeken wordt naar spreekt er wel. Zover bovenuit dat dat ook misschien wel een mooie partij wordt, maar waarvan de uitslag op voorhand toch wel staat. Bij die andere partij is dat absoluut niet zo. En eh, ja, dus daarom is dat de play of the day, zeg maar, morgen hier op het Centre Court in Parijs. Ja, hebben Federer en Djokovic eh, al heel vaak tegenover elkaar gestaan? Ja, nou goed, vorig jaar. Ik bedoel, vorig jaar hebben we de twee eh, hier in een halve finale tegen elkaar gespeeld, waar heel lang over nagesproken werd. Fantastische halve finale, die uiteindelijk door, door Federer gewonnen werd. Ja, ze hebben elkaar. Maar natuurlijk treffen ze elkaar wel. En weet je wat het mooie is? Omdat het natuurlijk geplaatste spelers zijn. Als ze elkaar tegenkomen is het altijd in de eindfase van een toernooi. Dus het zijn altijd belangrijke wedstrijden. Ja. En, dat, en dat, dat gaan we nu ook zien. Kijk, en Nadal natuurlijk ook tegen Ferrer. Ja, Dat zijn gewoon de nummers 1 en 6 van de wereld. En Ferrer, misschien wel na Nadal qua resultaten. Dit jaar op Graffel. De beste Graffel speler die er is. Dus en Nadal Ferrer belooft ook een mooier te worden. Alleen ja, Nadal is zo ontzettend goed. Dat hij eigenlijk alleen van zichzelf kan verliezen hier in Parijs. Ja, Djokovic ja, heeft het moeilijk gehad in het toernooi tegen Seppi en in, in die, in die wedstrijd in de kwartfinale. Uh, Federer heeft al zijn setjes verloren... tegen Dol Potra onder meer, 2-0-8 in sets. Dus ja, die zijn, daar, wordt, daar wordt van gezegd van die twee... van ja, hè, ze zijn nog niet helemaal uh, in, in goede doen. Dus dat belooft echt een kraker te worden morgen. Overigens was het wel weer een typisch uh, Federer-toernooi. Een beetje moeizaam beginnen, af en toe zijn setje afstaan. Uh, dat je denkt van, hij is niet een goede doen... maar dat, dat, dan groeit hij toch weer in dat toernooi, hè? Ja, hij groeit er wel in, maar hij staat... Wel gewoon 2-0 6 tegen Del Potro. En Del Potro dan niet helemaal fit. En ik het, zie het, het, het, Del Potro wel weer dat hij dat niet als argument aangrijpt. Heer, hij zegt, ja, ik had geen last van mijn knie. Zederen verdiend worden, maar er is wel degelijk natuurlijk iets aan de hand met die knie. Dat heeft iedereen gezien. Dat wil hij niet zeggen. Uh, tegen die Belgische jonge golf. Had Zederen het niet echt makkelijk? Uh, het is nog niet uh, ja, de Zederen die we zouden willen zien. En kijk, Djokovic heeft het ook niet makkelijk gehad... maar Djokovic heeft natuurlijk op de belangrijke momenten... hebben we gezien dat hij er wel stond als het moest... Um... Zeker in die, in, die, in, die, in, die, uh, in die vorige ronde tegen Joe Wilfried Zongamer in die vier matchpoints tegenkreeg. Dus uh, mentaal en zo zit het allemaal wel goed bij Djokovic. En daar schort het natuurlijk bij Federer nog wel eens aan. Mm. En de, uh, de verwachting is toch wel dat als het een lange partij wordt en als het over vijf sets gaat... ...dat Djokovic dan toch misschien wel even wat beter is dan, uh, dan Federer. Ja. Goed, duidelijk. Nou, het uh, belooft een mooie dag te worden. Dankjewel, Mark. Morgen Zekker. weer van jou. En dan, ja, um, we zitten vlak voor de grote evenementen. Maar wij kijken vanavond al over die grote evenementen heen. Want uh, over honderd dagen dan is het zover. Dan is het WK wielrennen alweer eh, eind september. In eh, het Limburgs gouvernement in Maastricht werden daarom eh, vanmiddag gloedvolle toespraken gehouden. Want het WK is in Limburg, dat weet u waarschijnlijk. Eh, ook waren er een aantal Nederlandse wereldkampioenen aanwezig. Jeroen Wilaars kwam oog in oog te staan met vier mannen in regenboogdraaien. Vier wereldkampioenen op een rij. Jan Jansen, 1964, Salange. Wat betekent dat, zo'n trui, die regenboogtrui? Uh, met al die mooie kleuren, dat, is toch, dat wil toch zeggen dat je de beste van de wereld bent. Maar op het geheel van je carrière met ook een Tourzege, Ja, Jawel, dat is natuurlijk. Uh, wat, wat, wat heel mooi is, is dat je niet alleen nog die, die trui wint. maar dat je daar uh, eventueel ook nog wat anders bij, uh, bij kan uh, schapen. En dat is maar de geluk, dacht ik die Kuiper, 1975, ivoire. Wat betekent het voor jou, die trui? Het was mijn doorbraak als professional. Ik was mijn derde jaar, maar ik was goede renner. Maar toen hoorde ik er echt bij. En ik moest hem waarmaken. En die trui heeft me echt wel uh, de motivatie gegeven om het ook te doen. En dat is, is gelukt. Prachtig. Harm Ottenbros, de verrassende winnaar van Zolder, 1969. 1960, 43 jaar geleden, man. Sprint met Julian Stevens. Ja, dat weet je goed nog. En wat betekende het voor jou? Want het was een daverende verrassing. Dat was een hele verrassing, ja. ja. ja. En uh, ja, ik wilde net als hij die Kuiper daar maken, het, het jaar erop. Maar ja, ik kreeg zoveel pech met valpartijen en zo. Dat is me dus niet gelukt. Want het we hebben me wel heel dwars gezeten. Heel wat jaartjes. Joop Soetemelk, mochten we ook wel een verrassing noemen daar in Italië? Hè? Hoe heette het ook weer? Montello. <laughs> 1985, op het laatst van je loopbaan. Ja, dat is natuurlijk een hele mooie kroon in mijn carrière, heb ik al gezegd. Want, ja, ik heb al veel dingen gewonnen door de Frans, onder van Spanje en verschillende klassiekers. En als je dan op, uh, op 38 jaar geleden, of 39 jaar geleden nog een jaar met die kleuren kan blijven rijden. Dat is natuurlijk heel, ja, heel specifiek. Een, een, een verrassing, dat was dan een fout hoor. Hij had ook wel 10 jaar wereldkampje kunnen zijn, maar hij zat er altijd bij. Maar toen werd hij het en hij was ook wel dik verdiend ook. In Limburg met z'n allen bij elkaar. Maar ja. nooit op eigen, in eigen land, op eigen bodem, wereldkampioen geworden. Bijna. Jongen. Bijna. 1967. Ja, bijna. Maar ja, dat is de dat is sport. Daarom is dat zo mooi. Je moet ook verliezen. Er zit nog een leuke anekdote aan. Een avond voor dat wereldkampioenschap... mijn ploegleider op mijn kamer... die zegt als jij eventueel morgen wereldkampioen kan worden hoef je dat jaar daarop geen Tour de France te doen. Nou bleek dat ik, ik word geen wereldkampioen, tweede op 30 centimeter. Het andere jaar win ik toch de Tour de France zeker. Dus een samenloop van omstandigheden. Ik denk dat Jan toch wel de Tour de France gerezen zou hebben met zijn ja, ja, ja. Geen wereldkampioen op eigen bodem, Harm Ottenbros. Gaat dat misschien dit jaar wel gebeuren straks? Nou, zeker niet om mij. Hè. <laughs> zeker niet om mij. Wat denk je over het Nederlandse fietsen? Uh... Ja, ik ben wel optimistisch gestemd. Ja, absoluut. Joop Soetemel? Ja, waarom niet? Er zijn veel, veel kansen, hebben ze natuurlijk. En er, zijn, er worden misschien de Nederlanders niet 100% bij. Maar ik ken altijd de verrassing uit het komen. Net als bij mij gebeurde ze in Montello. Dus laten we hopen dat die verrassing van dit jaar is. Nou oh, Joop, een beetje... Nou ben je wel erg. Ik ben er niet geworden op Nederlandse boren. Maar, ik, bodem, maar ik, we hebben wel gezorgd dat we het wedden met jara's En we zitten nu ook aan de champagne. Maar er zijn er wel 73 fles champagne opengegaan. Dat is ook een anekdotes maar die rekening is wel, ja, daarvoor zijn we ook Nederlands. Drie jaar uh, door Nederland gegaan, die van Peter Post naar de KNU naar Jaraas. En wie hem dan uiteindelijk betaald eindelijk? dat is dan niet helemaal duidelijk. Nee, nee. dat hoeven we toch niet te weten? Nee, ook. We hebben, het over, ik, komende, ik, we hebben het over de komende wereldtitel. Nou, ik heb er heel veel vertrouwen in. Er wordt altijd gezegd, uh, ja, maar ze rijden andere ploegen. De Italianen rijden voor de Italianen, Spanje voor de Spanje. We hebben gewoon individueel uh, tien of, ja, we mogen maar zeven of acht meenemen, geloof ik. Maar hele goede renners en... Uh, ik zie echt uh, of ze het worden, dat weet je nooit. Ze zijn heel veel groener, maar ze gaan echt meespelen. Jan, Ik ben uh, van nature altijd zeer optimistisch. Maar ik moet hel helaas constateren dat dit wereldkampioenschap geen Nederlandse oh. overwinnaar zal zijn. Oh, oh, oh, oh, oh. Nee, nee, maar nee, dat, dat is. Ik denk ook niet, niet bij de eerste tien, denk nee. ik. Nou, dat is misschien wat anders. Nee, maar... Bij de tien, maar ik denk uh, uh, op het podium. N nee, ik ik, uh... maar dat wil niet zeggen dat ze een, een goede wedstrijd kunnen rijden. Uh, maar op het podium terechtkomen, uh, Nederlanders, ik heb daar een heel zwaar hoofd in. Maar het moet een mooie afsluiting worden van die sportzomer die morgen begint. Ja, dat gaat het zeker worden, want uh, er is hier niks anders dan uh, WK wurennen in, uh, in zuid limburg uh, uh, nog 100 dagen lang. Dus... Uh... Laten we hopen dat het, uh, dat het goed afgesloten wordt. Gaat helemaal lukken, kun je? wel. wil Het gaat zeker lukken, het wordt goed afgesloten, hier. Nou, één kampioen hebben we natuurlijk al, hè. Vosje wordt zeker kampioen op dit parcours. We gaan het zien. 23 september, dan is het zover het WK in Valkenburg. Dan hebben we die enorme sportsomer al achter de rug. Je kunt je er nu nog weinig bij voorstellen, want hij moet beginnen. Morgen trappen we af met de dag van de winnaars om 10 uur. Willemijn Veenhoven en Felix Meures. Daarna Dionne de Graaf en Jurgen van der Berg. Vervolgens Lucelle Carasso en Tom van het Hek. En morgenavond ben ik terug samen met uh, collega Herman van der Zand. Gedurende de dag zullen heel veel winnaars aan het woord komen. Ik noem een paar namen. Uh, Hans van Breukelen, Peter Blanchier, uh, Jan Janssen, Elting Haarhuis. Om maar even een paar namen te noemen. Morgenavond Stefan van der Berg. En Maarten van der Weijden, die uh, langskomen. Dus uh, genoeg om naar uit te kijken. Morgen vanaf 10 uur dus de Radio 1 Sportzomer Die uh, eindigt op 13 augustus, wanneer de Olympische Spelen in Londen zijn afgelopen. De laatste twee weken zullen we dan ook live vanuit Londen komen. Maar dat lijkt nog ver weg. Goed, zometeen met het oog op morgen. Dat wordt gepresenteerd door Chris Keijnen. Nog een heel fijne avond. Morgen is het zover. Dag 1 van de Radio 1 Sportzomer. Ik ben Arjen Robben en als ik niet op het veld sta, dan luister ik natuurlijk naar de Sportzomer op Radio 1. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. De kracht van Nederland zit in ieder van ons, in elke inwoner. Een meedoen is leuk, maar het winnen is heerlijk. De mix van nieuws en sport. Ik wil het nooit missen. De Radio 1 Sportzomer. <laughs> dit is zo wel kicken hoor. Ja, dit is enig. Elke dag van 10 uur s ochtends tot 11 uur s avonds. Hallo, mijn naam is Marleen Veldhuis. En als ik niet in het water lig, luister ik naar Radio 1 Sportzomen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl Daar vindt u informatie over uiteenlopende onderwerpen zoals leerplicht...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 Dit is Radio 1.